Clemens Peters met het NOS Journaal. PVDA voor V gaan regeren. Zeg nee tegen een politiek van uitsluiten, zei Spekman tijdens het congres van zijn partij in Utrecht. De PVDA heeft al gezegd dat ze nooit met de PVV zullen samenwerken. Spekman noemt het onbestaanbaar dat andere partijen zich niet openlijk uitspreken. Op verzoek van Nederland is in het noorden van Spanje een Marokkaanse Rotterdammer opgepakt. Het OM vermoedt dat de man van 31 zich bij IS wilde aansluiten. Dat is waarschijnlijk niet gelukt, want hij zou in Turkije zijn gestrand en daarna naar Spanje zijn gereisd. De man wordt nu in Spanje ondervraagd. Het is de bedoeling dat hij aan Nederland wordt overgeleverd. Parijs gaat honderden miljoenen steken in de renovatie van de Eiffeltoren. Dat is nodig om de 6 miljoen toeristen die elk jaar op de toren afkomen... ook in de toekomst snel, maar vooral ook veilig te kunnen ontvangen. Zo komen er structurele barricades rondom het historische monument... om aanslagen te voorkomen. In totaal trekt Parijs de komende 15 jaar 300 miljoen euro uit voor de Eiffeltoren. Het IT-bedrijf Incentro is de winnaar van de Lode Radio-leeuw voor de meest irritante radiocommercial van het afgelopen jaar. Incentro kreeg bijna 32% van de stemmen. Op de tweede plaats komt Optician Pearl en op drie rijketen Kruidvat. Het tv-programma Radar organiseert de verkiezing elk jaar voor de meest irritant tv-commercial. En sinds vandaag is er op Radio 1 ook een radiovariant van het programma. Shorttracker Shinky Knecht heeft op het EK goud gewonnen op de 500 meter. Hij bleef in Turijn zijn landgenoot Dylan Hoogerwerf voor. En ook bij de vrouwen was er een Nederlands succes op de 500 meter. Rianne de Vries won goud voor de Italiaanse Valciapina en de Britse Jill Martin. Het weer vanavond en vannacht nog een bui met sneeuw of natte sneeuw. Minima rond het vriespunt. Morgen eerst wat zon, maar ook kans op een winterse bui. In de middag is het overwegend bewolkt en dan wordt het maximaal 4 graden. Dit was het NOS Show. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en ziel.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 Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Het enige wat ons onderscheidt is de taal die we spreken. Ik ben Politieke achtergrond of huidskleur is niet van belang. Read my Het gevoel voor muziek is dat wat Europeanen echt verenigt. Echt Want voor het ritme van de hits zijn er al lang geen grenzen meer. Mr. down De muzikale revolutie in het is begonnen. Draag bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese éénword. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Vrijdag. Net. Goedemiddag. Ja, je hoort het niet helemaal goed. Nou ja, ja doe je een lekker belangrijk. Hey, uh, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, de Your Breakdown. 27e jaargang aflevering 2 van 2017. We maken het vandaag uh, vrijdag de 13e. Mijn uh, geluksdag. En volgens mij ook de gelukdag uh, van uh, Sander. Uh, want hij mag hier uh, weer uh, zitten. Hey, ik heb voor de geheime zitten uitrekenen. Hoeveel uitzendingen van de Euro Breakdown nou zijn geweest in de afgelopen 27 jaar? Nou. 1354. Zo, so. 1354 uh, uitzendingen. Uh, dit is uitzending 1354 van de, de Euro Breakdown. Er dus zijn er al aardig wat. En dan als ik zo snel zit uh, terug te rekenen, dan moet ik vorig jaar uitzending nummer 1000 hebben gehad. Ja, 356 gaat eraf. Dus uh, ja. een jaar geleden heb ik uh, uh, um, ja, uitzending nummer uh, 1000 uh, moeten hebben. Jammer dat ik dat niet eerder uh, ben gaan uh, tellen. Want dat was wel een uh, reden voor een uh, feestje geweest, uh, denk ik zomaar. Nou, dan gaan we nu voor uitzending 1400. Ja, precies. Uh, de 1500 wordt dan een feestje. Ja, 1500. 1500. Uh, nou ja, ja, bij deze leggen we het alvast vast. Uitzending nummer 1500 van de Europe Breakdown. Dat gaat een heel groot uh, feest worden. En misschien dat we dat dan wel uh, niet in de studio doen, maar elders of zo. Weet je, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Ja, en dan maak ik gewoon een hele dag ervan of zo. En uh, alles eromheen. En uh, ja, nou gaan we eens een keertje uitwerken. Uh, we gaan we even uh, vanavond over brainstormen. Vind ik wel een hele goede. Ja, gaan we doen. Hé, hey, deze week in de uh, Your Breakdown, de top 40 uh, van Europa. Hier op uh, ZFM Zandvoort hebben we 13 stijgers, maar 8 zittenblijvers, 16 dalers en uh, 3 nieuwe binnenkomers. Martin Jensen uh, is in de lijst binnengekomen, Sam Veld en Ricky Martin. En dan moesten er drie ook weer de lijst verlaten. Na, na 27 weken Tujamo met uh, Drop Dead Low uit de lijst van Na 26 weken Selena Gomez met Kill Em With Kindness. En na 20 weken Major Lazer samen Justin Fucking Bieber en Mehub met Cold War. Maar goed, er zijn dus weer drie hele mooie platen voor uh, in de plaats gekomen. De snelste stijgen deze week is in handen van Hartwell. Vorige week binnenkomen op 30. Deze week op nummer 18, waarmee je dus 12 plaatsen gestegen. En de snelste daler is in de handen van Tavlo. Vorige week nog op 17, deze week op 28. En daarmee 11 plaatsen gedaald. Ja, wat moet ik nog meer zeggen eigenlijk? Ja, Sander is erbij natuurlijk, maar dat heb je al gehoord. Ja. En uh, ja, zullen we maar gewoon lekker naar de top drie gaan luisteren van uh, vorige week? Ja. Ik vind, vind ik een goed uh, plan. veel beter plan, inderdaad. Hey, de top drie van uh, vorige week uh, die, uh, zag er als volgt uit: Nummer 3, Marine If you get on to the next train To so somewhere you've never been If you want wanna ride in a fast car And feel the wind in your head Darling, just look beside you or I'll go with you anywhere Number Down op vrijdag, vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op 3 James In... Arthur, op 2 de Passenger en op nummer 1 Clean Bin. Het benieuwd hoe die er deze week uitziet. Blijf te luisteren rond de klok van een kwart voor, ga ik je vertellen.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 Come out. Ignite in the heat of the moment. Let those sparks fuse, Blowing off to the ceiling with one of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 van deze week in handen van Calvin Harris met uh, My Way. Daarvoor hoorde je Britney Spears aan met uh, g Easy, de nummer 40 met uh, Make Me. De zitten blijven weer nummer 39, hebben overgeslagen. Wie dat is, dat hoor je zo direct van uh, niemand minder dan uh, Sander Leisje. Ja, ik weet het wel spannend te houden, hè. Hij is blijven zitten, dus eigenlijk kan ik wel weten wie er op uh, 39 staat. Hey, wij gaan uh, zo direct uh, gewoon meteen door met de nummer 37. De nummer 37 is de langstgenoteerde plaat van uh, deze week met mijn liefste uh, 32 weken. Hoogste notering uh, voor deze plaat is de nummer 2 en deze week 10 plaatsen gezakt. En dan heb ik het over Sigala samen met John Newman en Mal Rogers... met Give Me Your Love hier op uh, Zierum Zandvoort tijdens uh, niks minder dan de Euro Breakdown. for take your pain When you get weak I'll make you strong again When all is nice, I will comfort you mm -hmm, mm -hmm. So give me your love Zelfs te kijken, en, en uh, met de CFM-groep hebben uh, een familiepagina, noemen we het zo maar even: en uh, een fanpage van onszelf, uh, kan je het bijna wel noemen. En heeft onze uh, collega, de, de, de, de grootste sled van de uh, CFM, is dat? Want die, uh, kan, uh, nou, die heeft volgens mij al bij ieder programma wel uh, een keer ingevallen, vanaf de tijd van de Watertoren tot op uh, heden. Kordraaier uh, heb ik er dan over. Die zit nou ergens in Legoland. Uh, heel land uh, moet ik zeggen. En die zit dan uh, naar de radio te luisteren. Een radiostation uit uh, Austin, Texas. En Mag jij raden hoe die heet, dat radiostation? Nou, ik heb hem voorbij zien komen. Ja? ja. Kut FM. Ja, Kut FM. <laughs> Wie verzint het nou? Kut FM uit Austin, Texas. Met oldschool disco. Ik uh, zal ze maar eens een berichtje sturen dat ze die naam moeten veranderen... dat het niet goed op overkomt uh, op uh, ons uh, Hollands uh, en uh, Belgische volkje, zeg maar. Want die uh, denken er toch echt iets heel anders bij, bij uh, KUT. Ja. Het is niet kut uh, van de televisie, uh, KUD. Nou, nee, het is echt KUT, niet. zeg maar. Ja. Nou, wat uh, nog meer uh, KUT is, is uh, de nummer... Nee. <lacht> Nee, dat is helemaal niet waar wat ik daar nou ga zeggen. Nee, we gaan naar de nummer 35 luisteren van uh, deze week. En die is in handen van uh, niemand uh, minder dan um, Taylor Swift. Samen met uh, Zayn Malik met uh, I Don't Want To Live Forever. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel.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 Deze week uh, zemel ik samen met uh, Taylor Swift met uh, I Don't Wanna Live Forever. Het is ook echt de vrijdag de 13e ook, hè? Jeetje, ja. dan begin hier dan denk je van oh, ik moet mijn top 3 nog maken. Een jingle dan. En dan drie uh, gemaakt. Denk ik denk, nou dan gaan we de, de, de, op mijn de tablet zitten. Dat is mijn uh, jingle speler altijd. Nou, is mijn tablet leeg en heb ik geen oplader bij me. Nou, het gaat goed. En, uh, de telefoon staat hier non-stop uh, roodgloeiend met allemaal mensen die uh, iedereen willen spreken. Ja. Maar goed, uh, het, het zij zo. Uh, even kijken. Ja, we gaan naar de eerste binnenkomer van uh, deze week. Wij kennen deze man van zijn uh, vorige hit uh, nog wel. Uh, die heeft ook uh, in de lijst gestaan. Dan moet ik even spieken hoe die ook alweer heet. Uh, uh, uh, hoe heet dat nummer nou? Het is de vorige nummer die je in de lijst hebt gestaan. We hebben maar twee nummers van Martin Jensen uh, in de lijst gestaan. Oh, Dana Marks, man, en mijn computer werkt ook niet mee. Het is echt vrijdag, dit 13e. Jeetje. Ja. Nou, zou ik hem maar gewoon uh, gaan draaien. Dan uh, hoor je het straks wel uh, van me. Dat is, uh, denk ik, een uh, stuk beter idee. Want uh, het schiet allemaal niet op zo, uh, weet je. Dat uh, maakt allemaal niet uit, toch? Hé, hey, de nummer 33 van deze week. Martin light, Jensen met Solo Dance. I can feel your hands on my skin think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own, don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control, ayo, I go so. De lijst heeft gestaan en zijn uh, eerste hit uh, ook uh, is uh, All I doet Do. Het moest even zoeken hoor, maar uh, dan heb je ook wat. Nou, deze man uit uh, Denemarken, die debuteert met de single uh, Night After Night. Maar het was de opvolger van uh, C die hem viral deed gaan. Die track uh, werd geïnspireerd op de creet van Cristiano uh, Christianio... Uh, Christ Cristiano Ronaldo tijdens de uitreiking van de uh, gouden wal van de FIFA. Ja, het nummer ging als een uh, lopend vuurtje over het internet... waarna het werd uitgebracht op zijn eigen disco-wacked label. Nou, inmiddels heeft hij een uh, ongekend aantal van uh, 35 video's afgeleverd... waaruit zijn uh, publiek mag kiezen wat de basis moet zijn van een uh, nieuw nummer. Zo werd zijn uh, Single Miracles uh, gebaseerd op het geluid uh, van een uh, plastic 1. en uh, werd uh, goud in uh, Denemarken. Nou, inmiddels heeft uh, Jens ruim 2 miljoen volgers op uh, Facebook... en nog eens een keer uh, 160.000 mensen kijken regelmatig uh, naar zijn uh, YouTube-kanaal. 8 april 2016 kwam uh, All I Wanna Do uit... en uh, volgens mij op 10 april 2016 kwam hij in de lijst uh, van Europa terecht. En uh, iets later... Uh, aan het einde van vorig jaar kwam deze solo-dance uit. een van jouw favorieten, toch, Sander? Ja, dat klopt. Ja, nou, heel goed. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb heel veel favorieten. Ja, ik merk het. Ja, nee, helemaal goed. Uh, nou, dat dus. Uh, goed, door met uh, nummer 32 van uh, deze week. De nummer 32 is handen van een uh, Nederlandse man en een buitenlandse dame. En dan heb ik het over Martin Garrix en uh, Bebe Rexe. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf... De grootste hit van Europa. If I told Met you, Maurice Nondel. Het is only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name. is dit, uh, Sam Pelt met uh, What About A Love. En daarvoor hoorde je Martin Garrix uh, samen met Bevericks uh, in The Name Of uh, Love. Het is iets uh, met uh, liefde. Deze twee plaatjes achter elkaar. Ik weet niet wat het is. het uh, over uh, Sam Pelt. Sammy Renders heet die uh, officieel. Die is achter in een bokstol. Hij maakt al uh, geruime tijd remixen waarvan uh, Nexus New Orleans een uh, voorbeeld is. Het eind juni 2014 uh, verscheen. Na nou, zijn kwaliteiten leverde hem uh, eerder dat, uh, dat jaar een uh, contract op bij uh, Spin-In. Nou, samen met uh, Hofnar maakte hij de tricks... Uh... Even kijken. Ja, samen met de Hofnar maakt hij de track Bloesem, waarin een prominente rol is weggelegd voor de panfluit. Jawel, een vergeten instrument. De simpel in het nummer is afkomstig uit zelfs die naam is mooi van Henk Westbroek, die verleende zijn medewerking aan het nummer, waardoor Bloesem van vocalen werd voorzien. En het werd omgedoopt tot Zolang ik jou heb. Nou, Westbroek uh, scoorde er in uh, 1999 met uh, zelfs namens mooi een uh, hele grote hit mee. Hij stond uh, 33 weken in de top 40 en kwam uh, tot de zesde plaats. Nou, in 2014 is de titel in de samenwerking met Sam Veld en de zo zolang ik jou heb dus. In 2015 slaat zijn remix van uh, Show Me Love wereldwijd aan. Zo schiet hij omhoog uh, in de wereldwijde danslijsten en komt uh, als een uh, boemerang terug uh, naar ons land uh, met de remix van uh, EDX. Nou, opnieuw blijkt dat... Uh, nog steeds niet dat de REC. dat de REC nog steeds niet uit het origineel van uh, Robin S. is. In uh, 2008 werd het uh, 15 jaar na de originele release in een uh, remixversie een, een nummer 1-hit. In februari uh, van 2016 komt dan uh, Binowal in de tipparade terecht. Later uh, levert hij een uh, remix af van Wild Horses van uh, Birdie. En komt hij in juni met uh, Summer Young. In samenwerking met uh, Lucas en Steve en uh, Wolf. Nou, die trek weet de vierde plaats te bereiken in de Nederlandse top 40 en weet de eerste plaats te bereiken in de Europese top 40. Waterbaat en Love wordt in de december van vorig jaar de opvolger en is dus in de tweede aflevering van de Euro Breakdown in de lijst der lijsten gekomen. Hé, hey, uh, even kijken. Zullen we een plaatje draaien en dan naar jou toe gaan, Sander? Ja, ik vind het goed. Ja, wil je nu al? Nou, nog even een plaatje. Ja, is goed. gaan we luisteren naar de nummer 29 van deze week. Die is in handen van Shai Martin samen met Mike Perry. En dan heb ik het over The Ocean. Nou. Nee, dat doet hij niet. Dan maar deze. doet hij ook niet. De Euro Breakdown op Rennig. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Me. me in the night. That's all, I need. all I want is for you to stay a little. Uh, tijd voor een uh, kleine resume van de platen die we wel en uh, niet hebben gehad. En dat uh, is, is helemaal in de oude vertrouwde handen van uh, niemand minder dan uh, Sander Leijsje. Op nummer 40 vinden we Britney Spears voor G Easy met Make Me. Op 29 weken in de lijst van nummer 39 Dua Lipa, Hotter Than Hell. En op nummer 38 vinden we Calvin Harris met My Way. En op 37 Sigala, John Newman. En Now Watches met Give Me Your Love. Op nummer 36 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op 35 Steen. Met Taylor Swift en I don't want to live forever. Op nummer 34 vinden we The Chainsmokers featuring Pooby, Rain en All We Know. En nieuw binnengekomen deze week Martin Jensen met Solo Dance. Op nummer 32 Martin Garrix en Bebe Rexen met In the Name of Love. En op nummer 31 nieuw binnengekomen deze week Sam Veldt met What About Love. Op nummer 30 Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For. En op nummer 29 Mike Perry featuring Shy Martin met The Ocean. En we hebben hem net gehoord op nummer 28 Tovlo met Cool Girl. De Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat was de overzicht van de platen die we wel en niet hebben gehad. Wij gaan door met de nummer 27. Maar de nummer 27 is een nieuwe binnenkomer. De laatste nieuwe binnenkomer van deze week. En hij komt uit het Porto Rico vandaan. Ricky Martin, uh, heb ik het dan over. Uh, in, kent, uh, in Puerto Rico krijgt hij wat uh, bekendheid via tv-commercial. Dan doet hij een auditie voor een uh, boybandje, Menudo. En daar werd hij uh, eerst afgewezen omdat hij uh, veel te klein was omdat hij bleef volhouden kreeg hij in uh, jawel, 1984 een plek in de groep. Na elf albums uh, besluit hij in de zomer van 1989 op uh, 17-jarige leeftijd de groep te verlaten. Hij krijgt een aantal rollen in uh, tv-series, maar uh, de muziek blijft hem toch trekken gelukkig. Als hij contract kan uh, tekenen vergeet hij de kleine lettertjes te lezen... waarin stond vermeld dat hij voor uh, ieder verkocht album slechts één cent kreeg. Nou, in november 1991 verschijnt dan zijn uh, titelloze... Ik heb zo'n hekel aan titelloze albums. Zijn titelloze Spaans-talige debuutalbum... dat een uh, vervolg krijgt... Uh, dat een vervolg krijgt de albums Mi Amares en Amidio Vivi. Mijn Spaans is zo goed. Hè. Nou, op het laatste album uh, staat ook uh, Maria... het nummer dat in 1997 zijn eerste top 40 hit in uh, Nederland wordt... In 1998 wordt La Copa de la Vida, afkomstig van zijn album Vuelve, gekozen tot het officiële thema van de wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk. Daarmee bereikt hij dat jaar opnieuw een top 10 hit in ons land. En in 1999 besluit de zanger een breder publiek aan te gaan spreken met ook Engelstalige materiaal. Nou, om die nieuwe start uh, te markeren, brengt hij uh, opnieuw een titelloos album uit. Ik een hekel aan titelloos albums. Daarop uh, staat zijn uh, derde hit, uh, Live in the Vida Loca. Dat is zijn uh, eerste grote uh, um, ja, hitwoord weer in uh, Nederland van de tijd. Van het album komen ook CSOR F Head, Shake Your Ban Ban en uh, Private Emotions. Uh, en op de zesde album Soundloader, dat in 2000 verschijnt... staan de hits uh, She Banks en zijn eerste top 3-hit... Nobody Wants To Be Lonely, samen met uh, Christina Aguilera. In nou, 2012 schrijft uh, Rieke Martin aan als uh, een van de coaches... bij de Force uh, Australia, dat in uh, 2014 krijgt uh, via... De voice uh, Mexico vervolgt. Nou, dat Ricky Martin in 2016 nog steeds uh, heel populair is. het met zijn uh, release van Venta Paca. De track die hij in november aflevert samen met de Colombiaanse zanger uh, Maluma. Nou, deze plaat is dus uh, nieuw binnengekomen deze week uh, in de hitlijsten van uh, Europa. En met maar liefst een uh, 27 e plaats heeft hij dat uh, heel goed gedaan. Ricky Martin met de Fenta Paca. Een beetje roestig uh, de laatste tijd. En ik zal een klein stukje voorlezen van de lyrics uh, van de, uh, dit uh, nummer. Winter VK betekent, uh, come hier. Maar uh, heb je een stukje van uh, wat uh, Maluma dan uh, zingt bijvoorbeeld. As she hurts me, she seduces me. When the lights are turned off, she glows... No, I'm gonna do it again. Again. I've been looking for so long. Uh, react. Tell me what you're waiting for, baby. Nou ja, het gaat over. Het uh, liedje gaat eigenlijk alleen maar over seks. Daar komt het een beetje op uh, neer. Uh, niet een klein beetje, heel erg zelfs. Want uh, in het refrein. Heb je zitikeras no banchamos? Zitiker no plomos. En uh, als ik daar dan een beetje de vertaling uh, van uh, pak. If you want, we can swim. If you want, we can dry ourselves. If your mouth wants a kiss and your body wants that, then we can manage if you want a shortcut. Oftewel, <inaudible> um, yeah. ja, it's also, we're in love, it's so hot, we eat mouth to mouth, each other's tongues on the chair. It's for hunger, it's for thirst, you drink me up, uh, you drink me up to the bottom with your mouth. Nou, het is een hele funstige uh, tekst eigenlijk. Daar komt het uh, wel een uh, beetje op neer, uh, toch? Ja. Ik hou er wel van. Uh, <laughs> ja. Goed, uh, dat was Ricky Martin samen met Luma de Nieuwe binnenkomen van deze week... op de 27ste plaats. Hé, hey, wij gaan uh, naar de laatste plaat uh, van uh, vandaag toe. Dat is de nummer 24. En die is in handen van uh, niemand minder dan uh, Julia Michaels... en uh, uh, uh, Kaigo met uh, Carry Me, de nummer 24 dus van uh, deze week. Could you carry me like a flag after a war? When you're gone and when you're first born, could you carry me? Could you carry me? 'Cause I don't know how we, how we got so far, you and me. Almost like there's no.